Kees Groot met het NOS-journaal. Na een eeuw, een van hen is de eigenaar van het huis, meldt RTV Drenthe. De mannen zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn buiten levensgevaar. De explosie is vermoedelijk ontstaan door explosieven die in de woning lagen. De EOD onderzoekt of er nog meer explosieven in het huis in Emmen liggen. Uit voorzorg zijn tien woningen in de omgeving ontruimd. De bewoners van die huizen moeten vannacht ergens anders overnachten. Uit veel landen komt scherpe kritiek op het bewind in Syrië... waar het leger opnieuw hard is opgetreden tegen demonstranten... die willen dat president Assad vertrekt. Vanochtend bestormde tanks de stad Hama. Alleen daar al zouden zeker honderd doden zijn gevallen. President Obama zegt dat hij geschokt is... door de vreedheid van het regime tegen zijn eigen bevolking. Hij noemde Assad volledig incompetent. Ook Duitsland, Frankrijk en Italië... kwamen vandaag met een scherpe veroordeling van het geweld. Ook minister Roosentaal reageerde met afschuw op het geweld in Syrië. Assad verliest met de dag aan legitimiteit, zei Roosentaal. Hij vindt dat er strengere EU-sancties tegen het bewind van Assad moeten komen. Bij een tankstation in Hogeveen heeft een verwarde man geprobeerd zichzelf in brand te steken. De man van 37 had zich met benzine overgoten, maar omstanders konden voorkomen dat hij zich in brand stak. De man was vannacht door de politie aangehouden nadat hij had stilgestaan op de linker rijstrook van de A28. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Toen de politie zijn auto naar de vluchtstrook wilde duwen ging hij er vandoor. Maar even later kon hij alsnog worden opgepakt. Nadat hij weer was vrijgelaten ging hij naar het tankstation in Hogeveen. Het weer, vanavond en vannacht steeds meer opklaringen. Morgenochtend is er hier en daar kans op mist, maar die lost al snel op. Overdag zonnige periode en weinig wind, het wordt 20 tot 24 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tep Goedenavond, welkom bij Peaceful Radio, mijn naam is Ben Oveugen en ja, we zijn uh, toch een bijzonder begin van deze aflevering 735. Uh, deze cd, uh, um, ben ik de naam even van kwijt, oh, nou ja, ik zie de geval van Pierre Foucher en um, The World Around uh, of zoiets, Another World. Zo was uh, deze cd, zo heet deze cd, dus excuus dat ik dat even allemaal kwijt was. Um, dat komt omdat er allerlei nieuwe veranderingen zijn in dit programma. De technische veranderingen, daar heeft u allemaal niet zoveel last van, maar ik doe dus ze een beetje wel. Um, we gaan verder met uh, deze aflevering uh, Peaceful Radio met de cd uh, World Without Walls van Asian Future. En dat gaan we zo even instarten. Ik wens jullie veel luister plezier voor de komende twee uur met Peaceful Radio. zo. A hero, a poet, and a thief. My daddy was a gentleman, an atheist with unshakable belief. I remember the stories he never told me about how. song to me about how he could never be cruel I fished with him and I rode with him and I buried him on the hill And all who had gone on before saying you are the father now you are the one you are the god and the man your children will love you and your children will hate you and your children Remember their names And no story will be left Thank you. Luister naar Eternal Light... ...van uh, Gregorianus Novus... ...Gregorianus... ...van het label Phoenix Muziek. ...we gaan afsluiten... ...van hetzelfde label... ...van met de CD... ...Live on Mars... Nou, ...als dat nog eens waar zou zijn... ...van de artiest Bo Lerdrup Hansen... ...ik wil jullie ook even wijzen... ...op de website www.peacefulradio.eu En via die website kan je op Facebook komen. Sinds deze week hebben we een, een uh, a button. Een button to Facebook. En via die Facebook uh, staat een pagina. En daar kan je de playlist van Peaceful Radio op terugvinden. Daar wil ik even wijzen op de nieuwe uh, vier... CD's van Arc Music die in deze aflevering van Peaceful Radio worden gedraaid. Dus veel nieuwe muziek van Arc Music binnen. Ze bestaan 35 jaar en binnenkort ga ik een helemaal een special maken met muziek van Arc Music. ARC Music staat voor A World and Folk Music. En het is ongelooflijk. Echt de hele wereld komt muzikaal daar bij elkaar. En graag tot straks voor nog een uurtje P4 Radio.